Het is Gedichtedag vandaag en daarom spreken wij graag over jambe en voeten. We hebben twee dichterlijke interviews met Paul Bogaert en Charles Ducal. Een tekst van finalist van Brabant Gedicht. En bovendien hebben we een gesprek met Art Forum over Culturama. Welkom bij Apropos. Apropos.